Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Vanuit heel de wereld wordt hulp geboden aan Marokko... maar volgens lokale media wordt dat maar mondjesmaat geaccepteerd... omdat eerst geïnventariseerd moet worden wat er nodig is. Spanje, Israël, Tunesië en Qatar hebben wel al reddingswerkers gestuurd. In Nederland staat het Urban Search and Rescue Team klaar om naar Marokko te gaan. Ook een groep van ruim 200 Marokkaans-Nederlandse artsen en andere medische hulpverleners wil naar het aardbevingsgebied om slachtoffers bij te staan. Zij wachten ook nog op toestemming van Marokkaanse autoriteiten. De Verenigde Naties schatten dat ruim 300.000 mensen in Marokko zijn getroffen door de aardbeving van vrijdagavond. Meer dan 2100 mensen zijn omgekomen en duizenden mensen raakten gewond. Bij een aanval in het oosten van Oekraïne... zijn een Spaanse en Canadese medewerker van een hulporganisatie omgekomen. Ze werkte voor Road to Relief. Volgens de hulporganisatie werd de auto van de hulpverleners... aangevallen door Russische strijdkrachten. Twee mensen kwamen dus om het leven. Een Duitse en een Zweedse hulpverlener raakten gewond. Annemiek van Vleuten heeft haar laatste wielerwedstrijd gereden. Vanmiddag kwam ze voor de laatste keer over de streep in de Simak Ladies Tour... Van Vleuten werd onderweg en op het finish toegejuicht. De 40-jarige wielrenster was ruim 15 jaar prof. Daarin won ze bijna alles wat er te winnen viel. Olympisch goud, vier wereldtitels op de weg... en eindzeges in de Tour, Vuelta en Giro Donne. De laatste etappe van de CIMAC Ladies Tour... werd gewonnen door Lorena Wiebes van SD Works. De Belgische wereldkampioene Lotte Kopecky won het algemeen klassement. Het weer. Vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht koelt het dan af naar een graad of 19. Morgen opnieuw veel zon bij 24 tot 31 graden. Vanaf dinsdag wordt het wat koeler en is er ook kans op regen of onweer. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB.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 De zomerhits. Dit is de zomer van ZFM. Met. met nu Peaceful Radio. Hele goede avond luisteraars. Je luistert naar Peaceful Radio Show 1558. En mijn naam is Ben Oveugen, uw gasten hier voor de komende twee uur... in dit AIDS muziekprogramma. We beginnen met de single van James Escher en Hiroki... Otsuki. En de single heet A Star Is One. En het opvallende is eigenlijk in deze single dat er een elektrische gitaar wordt gebruikt. Je zal denken, nou ja, en? Nou ja, dat is in de muziekwereld niet gebruikelijk. Daar zitten we toch allemaal meer in. De fluitjes, de piano's, de synthesizers, enzovoorts. Maar een elektrische gitaar? Nee. Dan komt het album van Richard Tyson, Estonia... En dan nog een album van Liz Edison, dat is weer lang geleden, maar zij heeft er weer een gemaakt, Songs from the Mara. En dan sluiten we af, tenminste het begin, met een single reflect van iemand die zich Monster Taxi noemt. Dan gaan we terug in de tijd, maar... Uh, 2020 en Paul Avriginos die maakte samen met andere mensen Home Where Everyone Is Welcome. Dat is een mooie titel en dat hou ik van. En dan, wat dacht je van een andere titel? Katalin Marin met Art of the Darkness. We sluiten af met uh, The Prophecy A Gipsy Journey van Gim Engels. Goed, piezelradio.info, daar vind je alles terug. Ik wens je heel veel luisterplezier.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 Thank you. is Karani. Thank you for listening to my music here on Peaceful Radio.